Volgens verschillende persbureaus is het plan afkomstig van Pakistanse, Egyptische en Turkse onderhandelaars. De Hongaarse premier Orbán is in Servië om te kijken bij de gaspijplijn waar gisteren volgens de Servische president explosieven zijn gevonden. Door die Turkstream pijplijn gaat Russisch gas via Turkije en de Balkan naar onder meer Hongarije. Volgende week zijn er in de Hongarije verkiezingen... waarbij de Russische gaslevering een grote rol speelt. Het land is voor een groot deel afhankelijk van gas uit Rusland. In de peilingen staat Orbán er niet goed voor. Critici suggereren dat het vereidelen van een aanslag mogelijk in scène is gezet. Australië heeft maatregelen genomen om de dreigende brandstoftekorten in het land op te vangen. Een op de dertig tankstations zit nog altijd zonder diesel, maar er zijn afspraken gemaakt waardoor het land tot in de loop van volgende maand genoeg brandstof heeft. Door de sluiting van de straat van Hormuz zijn veel brandstofleveringen aan Australië geannuleerd. In het noorden van Italië woeden een aantal bosbranden. Het gaat volgens Italiaanse media om zeker vijf gebieden in de bergen rondom het Lago Maggiore. Brandweerlieden zijn sinds zaterdag bezig met blussen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, zonnig, vooral aan de kust. In het binnenland wat kleine stapelwolken. In het zuiden is het zo'n 14 graden, in het noorden 10. Morgen blijft fris, later veel zon, dan maximaal 18 graden.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 We're not going for that no more Cause we realize two things That you aren't doing anything for us, but That we can better do for ourselves So from now on We're gonna use what we got To get what we want It takes two to make a thing go een heel lekker begin van de Zandvoort op zaterdag met uh, deze single van uh, Lincoln en Fink een lekkere gouden oude ja, Dolly gewoon, tegenover gewoon, mij vasthouden. goedemiddag Go gewoon vasthouden deze stem ja toch oh, ja we gaan gewoon uh, lekker door en ja. uh, wij beginnen Dolly en ja. wat zie je buiten de zon die wordt weer sterker ja, wij komen binnen en uh, we zijn net die van dat barometerhuis hier, weet je wel. Als we er buiten komen, gaat het regenen en als Ja, wees al hoor, Wat ik met Albert-Jan ook altijd, uh, weet je wel. Oh ja? Ja, dan gingen we naar binnen, altijd mega zon. En dan ja. uh, waren we klaar om vijf uur. Ja, jammer joh. Ja, dan ja, wou je zeker even het terrasje pakken ja, samen. Ja, precies. Of, of nog een afzakkertje. Ja. Nee, dat ging niet lukken. Zeg ja, is dat, hè? Jazeker. Ja, zeker. Nou, gelukkig hey, ja, ja, zitten we er lekker met ja. de radio. Ja, dat wel. Ja. Ik hoop dat de luisteraars er ook bij zitten. Zijn jullie er? Zeg het niks. Hoor jij oh. ze? Ja. Nee, ik hoor niemand. Nee, hè? Nou, nee, nou ja, goed. We zien de reacties wel binnenkomen, denk ik. Zeker wel. Ja. We gaan, uh, we gaan jullie weer drie uur vermaken, jongens. Als jullie daar zin in hebben. Zeker dus ik weten. zou zeggen, zeg alle plannen maar af. Die eitjes, die verstop je later op de avond maar even in de tuin. Nu niet, want we gaan lekker uh, een mooi programma in elkaar zetten. Zeker. En we hebben iets ja. uh, over de passion, uh, toch? Ja, we hebben het enig stukje humor over de, over de Passion uh, in Zandvoort. Oh? Ja, want dat moet gewoon een keer gebeuren. Nou, En Hannie uh, Kroeser heeft daar alles voor uitgewerkt. En daar gaat ze straks ook alles over vertellen. Dus nu is het alleen maar wachten op iemand uh, die de handschoen oppakt. Um, ja, nou, we hebben natuurlijk van allerlei uh, nieuwsberichtjes uh, meegenomen... Uh, we gaan even kijken wat er allemaal op de uh, evenementenagenda gepland staat. Zeker. Uh, we gaan uiteraard contact zoeken met Randall Lawson, de Pit Report. Voetbal, vandaag valt dat weg, want uh, het is Paas. Uh, en ze gaan niet voetballen met paaseitjes. Nee, alleen eieren verstoppen. Uh, ja, die verstoppen ze alleen maar. Aan het eind van de uitzending kijken we even naar welk dier er op u zit te wachten in het Dierentehuis Kennemerland. En even tussen neus en lippen door krijgen we ook nog bezoek van onze eigen Marco Termes. Vorige week mocht hij niet van, van het programma. Het feestcomité was het. Het feestcomité nee, het was veel te druk. Ja. Allemaal artiesten en heel gezellig. Ja, jullie hadden weer zo'n thema uitzending geloof ik. Ja, die heet dan Zandvoort voor jou. Oh, okay. Eén keer in maar niet drie, voor, drie uh, maanden. voor iedereen, behalve voor Marco. Ja, behalve ja, voor Marco. Ja, ja, ja. Nee, maar vanmiddag hebben we uitgebreid oh, tijd Marco, voor uh, Marco. Dat? Na vier uur. Ja hoor, bij ons ben je wel welkom hoor jongen. <laughs> mooi stuk uh, proëzie vanmiddag, ja, uh, Dolly. Ja, ik ben benieuwd wat hij nu weer heeft uitgekozen. Ik, ik krijg altijd, als die man voor gaat zitten lezen... en hij vertelt zo'n zo mooi proëzie uh, gedichtje of verhaaltje... Ik, elke keer flikt hij het weer dat de tranen in mijn ogen prikken... een brok in mijn keel en de rillingen over mijn lichaam... en mijn haren rent in mijn nek. Ja. Nou, dat, dat lukt bijna geen één vent meer, hoor. Nee, en uh, nee. weet je wat leuk is? Die, <laughs> <laughs> Ik praat er gewoon overheen. Ja, doe dat nee, maar. Nee, uh, die uh, proezie van uh, Marco uh, het MS. Ja. Die staat ook op de ZFM-app... en dan kan je van de afgelopen jaren zelfs uh, terugluisteren. Ja. Lees ja, en oh, luister oh, allebei. Ook. Ja, luister ook. Luisteren en lezen. Oh, je hebt de live versies erop gezet. Allemaal. Oh. En als je dat hoort, dan ja, Marco blijft gewoon Marco, hè? Ja, dat dus, is uh, waar. Ja, dat ja, verandert helemaal niets. Helemaal niks. niks. Nee, nee, nee. Dat Alleen is, de tekst dat is waar. verandert, uh, voor de rest helemaal niks. Nee, dat is zo. Ja, nee ben ik met je eens. In positieve gelukkig zin maar. dan, hè? He? Ja, ik net zeggen. Gelukkig maar. Zeker wel. op. En uh, ja, we kunnen ja. het uh, strand weer op. Hè? De strandpavioens zijn weer open. En dat ja. brengt toch wel een uh, stukje gezelligheid. Helemaal met deze paasdagen. Ja. Maar we hebben natuurlijk een tijdje de haven van Zandvoort uh, moeten missen. Ja, die, Want die, die, die was uh, waren gesloot, failliet. He? Die ja. waren failliet gegaan. Ik heb, ik heb zoiets gehoord dat ze uh, we weer een herst Of een, herst, een doorstart. Dat er mensen zijn die een doorstart gaan maken. Ja, drie, uh, drie mensen die al actief zijn met het strand. Ja. Die uh, maken een doorstart uh, met de haven. Neem ze ook nog even erbij. Als het strandbedrijf e e dit... nog niet genoeg is. Nee, met z'n drietjes nou, uh, lukt God. het wel. Oh. En uh, ben, uh, ben Sonneveld die uh, sprak vanmorgen met ze. En daar gaan oh. we ze dadelijk uh, naar luisteren. Oh leuk. Dus dan horen we de heren, althans twee daarvan. Ja? Die horen vertellen over de plannen die zij hebben met uh, de haven van Zandvoort. Nou, we zijn reuze benieuwd. En natuurlijk de connectie met uh, ja, andere dingen die uh, daar gaan gebeuren op de boulevard. Dat hoor je straks verderop in deze uitzending. En uiteraard hebben we ook heel veel lekkere muziek vanmiddag meegenomen. Waaronder deze van Colonel Abrams. Tell the way they act in their attitudes. As, it seems, as the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach out to you, see. said I'm so confused. Oh, oh, I'm trapped. Like a fool. I can't take, I can't get out. Say I'm One. A creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul. Lekker dat is van uh, Lady Gaga en de Dead Lekker pittig. Ja. Zo is dat. Beetje sambal erbij uh, op de zaterdagmiddag. Sambal Hé, <laughs> hey, Dolly. Uh, ja, ja. er is wel weer het een of ander gebeurd. Waaronder de raad die geïnstalleerd is. Hartstikke leuk. Ja. En nieuwe raadsleden ja. natuurlijk. Ja, ja, ja En uh, ja. een paar ouderen die uh, weggegaan zijn. Uh, na heel veel jaren. Ja, zeker. Waaronder natuurlijk uh, Bruno Bouwberg-Wilson. Onder andere. Een lopende encyclopedie uh, was dat volgens mij. <laughs> ja. ja, ja, ja, ja. Geweldig. Ja, er zijn er meerdere weggegaan. Er zijn er weer terug. Gekomen. Er zijn nieuwe bijgekomen. Ja. Um, maar mag ik even mopperen? Even mopperen. Wat dan? Nou ja, het is nu Pasen, weet je wel. Ja, er zijn een paar dingen in Zandvoort... dat ik denk van, hoe is het mogelijk... De verkiezingsborden staan nog in het dorp. Ja, en dat uh, viel mij ook en, op. Ik denk, en, mijn God. en bij de trein. We zitten in ja. de Pasen, vol met toeristen. Ja. En wat moet dan uh, die politieke borden van 18 maart jongsleden? Daar ja, hebben we het over. Ja, dat was de laatste dag trouwens, dat ze daar hoefden te staan. Hè? Ja, schandalig. Nou, ik vind het ook een echt slordig, uh, heel zachtjes gezegd. Ja, gezet. nou ja. ja. En, uh, ja. en grof vuil, wat overal uh, ligt. Uh, ja, ook uh, bij mij achter... En het ja. vreemde was, dat ja. grof vuil. Ja. Ik had er een melding gemaakt op de Buitenbeter-app, ja. ja. zeg maar. Ja. En uh, nou, daar krijg je dan geen reactie op. Maar op een gegeven moment zie ik Spaanlander stoppen he, met die grote vrachtwagen bij ja. een hele hoop. Ja. Daar op de Jacob Katstraat. Ja. En uh, nou, jongen, jongen, jonge, die begint langzaam uh, dingen erin te gooien en dergelijke. Een hele megastapel. De hele buurt had daar uh, zijn afval uh, gedumpt. En uh, op een gegeven moment, uh, na een, een aantal uh, stukken die hij erin had gegooid... stopte die ineens. Stapte die in de auto. Ik denk, nou, hij neemt... De, was even, zeker schaftijd. Neemt hij even ja. wat te drinken of zo. Het ja, was ja. kwart over twee, half drie ja. of zo. En die auto rijdt gewoon weg. Nooit meer teruggekomen. Gewoon alles de, laten liggen. Alles laten liggen voor de rest. Dat is mogelijk. Hè? Ja. En daar nou zitten we dus met de Pasen en vlakbij centrum. Met al die groep, ja. Nou, en de gof. toeristen die rijden langs op de ja, fietsen. Ja, ja, ja. Die in ja, ja. grote bende. Beschamend, beschamend. Nou, die uh, moest ik even kwijt. Nou, dat kan ik me voorstellen. Want uh, ik, ik, ik ben van de week weer eens in Nieuw-Noord geweest. Ik moest ergens iets ophalen. En ook, jongen, de bergen, de bergen, de bergen. Nou, het, het lijkt wel alsof je in een, in een oorlogsgebied terechtkomt... waar niks meer functioneert. En dan, dan denk ik, wat is hier aan de hand... Um, ja, en, en weet, je wat, weet je wat het vervelende is? Als het ergens heel schoon is, dan blijft het over het algemeen schoon. Maar als eentje begint ja. met een vuilniszak neer te gaan... dan gaat iedereen het doen. Klopt. Dan krijgen ze er allemaal maling aan. Dus ja, ik, ik denk wel... Ik, ik heb wel gezien dat er al aandacht uh, natuurlijk voor is... ook vanuit uh, de gemeente. Maar ja, wat, wat, wat moet je gaan bedenken om het aan te pakken... dat natuurlijk... Uh, dat je het eerst moet gaan zoeken bij de veroorzaker. Want je kan niet achter iedereen zijn gat aan blijven rennen, die maar een dingetje op straat gooit. Nee, dus maar het is. Het de is veroorzakers altijd... moeten eerst gere, uh, uh, onderwezen worden en uh, gewezen worden op hun. Uh, Kijk, zoals in, in Den Haag, hè? Die, die, die, die vent die, die de politiek is gekomen van Den Haag. Nou ja, ja, grootste ja partij, ik, weet, ik weet Die wie zegt, je we hebben 200 handhavers, maar dat worden er 400. Zegt, ze gaan allemaal in die wijken lopen. En weegebeenten, als, als ze zien dat je een zak naar beneden gooit... of dat je iets bij, het, bij de containers neerzet wat, wat, wat erin hoort en niet ernaast... En dat je je niet houdt aan de af... De, de, hè, dat je gewoon maar erbij zet als iemand een afspraak met grof huisvuil heeft. Als je geen afspraak hebt, nou, dan kan je je borst nat maken daar. Want ze gaan het echt met harde hand aanpakken. Ja, misschien is dat ook een, een, een manier om, uh, om in te grijpen. Ik weet het niet, wie, wie, wie, wie de wijsheid heet mag ik het zeggen. Maar dit is natuurlijk ook wel weer een raar verhaal. Deze week was het wel heel erg hoor. Echt uh, belachelijk Het erg. wordt alleen maar steeds erger. Ja. Ja, en wat dus op een willen... gegeven moment denk ik van nou, achterstandswijkje geworden hier of zo. Ja, maar het, het, het, het, het vervelende, ten eerste dat. We zijn een toeristenplaats, dus je, moest, je moet ook de, de gasten die hier naartoe komen... Moet je, uh, moet je ze gastvrij inhalen en zich ook welkom laten voelen. Nou, dat doe je niet uh, met zulke puinhopen. Nee, ik bedoel, als je niet. visite krijgt, dan ruim je je huis op. Ja, toch? Ja. Uit, uit beleefdheid, uit respect... En, en dat moet hier natuurlijk ook zijn. En um, wat wou ik nou zeggen? Zie je, ik, ik zou geen goeie zijn in de raad. Want ik ben altijd mijn eigen draad kwijt. <laughs> nee, maar weet, weet je wat maar, ik denk wat er gebeurd is hè? Ja. bij dat uh, afval uh, ophalen? Echt waar. Ja, ik hoop niet dat dat zo is. Maar ik denk dat het wel uh, gebeurd is. Dat, uh, ja, dat het uh, ja, Vrijdagmiddag. Hè? En het ja. was natuurlijk uh, Goede goeie Vrijdag. vrijdag. En uh, dat ze gewoon uh, gezegd hadden van uh, je, je moet tot, tot drie half, half drie of drie uur. Drie uur moet de auto weer terug en, zijn. En ja. drie uur ja, gaan jullie weer terug en je hebt op zijn klokje gekeken. Ah, drie ja, uur, ik ja. ben weg. Ja, nou dat kan zomaar. Oh ja, wat ik zeggen wilde is dat we op deze manier... En, en, en, en ieder die daaraan meedoet, creëert natuurlijk een wereld... waarmee we straks een heel ander probleem hebben. En dat is ongedierte. Ja. Ongedierte. Ja, dat zie je al ja, in uh, Amsterdam maar heel erg. Heel erg. Uh, wat heb je dan? Restaurants moeten allemaal achter elkaar sluiten. omdat het stikt van de ratten. Ja. Uh, die, die mogen daar niet binnenkomen. Ja, dan, dan lenen ze poesen van de buren. om die ratten te vangen. Maar die poesen moeten weer aan een, uh, aan een tuigje. Die mogen niet vrij rondlopen. Die ratten wel. Maar die. Nou ja, weet je. Nou ja, mogen ook niet vrij rondlopen natuurlijk. Dus wat. wat j, j, j, jongens, je gaat alleen maar achteruit. En iedereen heeft een berging. Als je dan te laat was met die zak om, om aan te bieden... zet hem even in je berging neer. Of, of rij even naar de remise. Precies. Ja, dan kan je altijd al je vuil kwijt. Ook je karton kan je er allemaal kwijt. Ik, ik rijd regelmatig naar de remise. Als, als die kartondingen in de buurt uh, vol zitten. Ja. Ja. Nou ja, we hebben even gemopperd. Uh, mocht wel een keer, hè? Toch? Nou ja, we moeten, er moet gewoon een oplossing voor komen. En ik, ik hoop uh, dat, uh, dat de gemeente of de raad... ik weet niet wie, precies wie daarover gaat... maar dat uh, die, die daarin zullen duiken en op korte termijn een beslissing gaan nemen om daar voor eens en voor altijd mee af te rekenen. Ja, weet je, ik vind het zo erg voor uh, bijvoorbeeld uh, Patrick uh, Berg en zijn hele team. Ja. He, met schoonwandelen. Huis proberen ze ja. er een beetje bij te houden. Ja, ja. En uh, aan de andere kant zie je dat het twee keer zo hard uh, verergert uh, gewoon. Nou, juist omdat een ander het doet, hè. Ja. Hij doet het toch. En de gemeente ruimt het hoef hoef toch op, he, met grof vuil. Ja, nou dus... ja, ook. Het wordt toch wel weggehaald. Dus pleur neer. Kun je houden schelen. Ja. Ja, nou ja. Ja. Hey, we gaan uh, straks uh, wat uh, berichtjes doen. Uh, want ik ga gewoon oh. weer een plaatje draaien. Oh. oh. Ja, ja, ja, okay. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wat ja. we gaan doen, voor mij, ja. voor mij gaan we 50 jaar terug in de tijds.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 dat hij weer helemaal terug is. Bruna Mars met uh, I Just Might. Ja, wij zijn heel erg benieuwd, uh, Dolly... Uh, wat dat weer de komende dag gaat doen uh, tijdens de Pasen. En dat ga jij aan ons verklappen na deze mooie jingle. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, daar komen we aan, hoor. Met het weer voor de Paasdagen. Ja, dus alleen de Paasdagen doen. Ja, de rest ja. Mag er is nog groot achteraan, hoor. Nou ja, nee, maar de, de, de paasdag, nou ja, dat is vanaf morgen gewoon. Hè? De, ja. de dag uh, die gaat uh, fres, uh, fris starten. Oh, dat is op paasmaandag, zit ik al. We gaan morgen beginnen natuurlijk. Dat is de eerste paasdag. En dan kun je zien dat het aan de ochtend uh, bewolkt gaat zijn. En trekken er buien over het land. En uh, er, er gaat een... Um... Ik heb me niet voor ingelezen, wat erg... Nou, maar helemaal in het noordwesten blijft het later in de ochtend vaker droog... en kan de zon doorbreken. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Halverwege de ochtend wordt de wind krachtig... en verdwijnen de zware windstoten. In de middag zijn er dan veel stapelwolken... en komen verspreid over het land enkele buien voor. Maar af en toe breekt de zon even door. In het noorden van het land en aan de westkust schijnt wat vaker de zon... En daar is vooral later in de middag kans op enkele buien. He, Getsi, Derry, want er en dan wordt komt vaas. die wind er ook weer bij natuurlijk. Geen idee, we gaan even verder kijken hoor. Het wordt 11 of 12 graden aan de kust. En de wind draait wat meer naar het westen en is dan matig tot vrij krachtig. En dan zee zelfs vrij eh, krachtig. Ja, daar hebben we hem weer. Ja, daar hebben we hem weer. Dan gaan we eens even naar de maandag kijken. Ja, daar start de dag fris met zonnige perioden. Maar er ontstaan weer stapelwolken... En in de middag is het regionaal een tijd bewolkt. De temperatuur stijgt naar 10 graden tot 14 graden. En het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een westelijke richting. Nou, dat klinkt wel al wat beter dan die zondag, hè? En dat gelukkig maar, want er is maandag, geloof ik, wat leuks te doen op de boulevard. In de zon en uit de wind is het aardig weer om buiten te zijn. Hou er rekening mee dat de zon al wel wat krachtiger wordt, dus uh, je kunt verbranden, ook bij een gematigde temperatuur. Dan in de avond verdwijnen de stapelwolken geleidelijk en wordt het tijdelijk wat zonniger. Er volgt een koude nacht met heldere periode en de temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden. In het noordoosten kan de temperatuur tot bij het vriespunt dalen en aan de grond vriest het op grote schaal. Dat waren dit de pa komende paasdagen. Ja. En daarna zien we wel weer verder. Nou, zo is het, uh, Dali. Dank je wel weer voor het uh, weer hier uh, bij uh, ZFM. En uh, ja, gelukkig uh, toch een redelijk uh, mooi weer helemaal uh, aankomende maandag. Maar eerst gaan we ons nog even voorbereiden op uh, de wind hier aan de kust van Zandvoort. En uh, ik hoorde van jou dat ik de hout van wind dus...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 was in het zon Je neemt de meubels af en lucht de bedden Maar onder alles door Het ruisje dat je hoort Je bent alleen een.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 bezig zijn, dan hebben we ook de tv in de studio aan de Tolweg aan. Ja, ja. En daar zie je een herhaling van uh, The Passion. Ja, en we ze... horen niks. Nee, we horen helemaal niks. We zien alleen ja. een uh, mooie <laughs> en Hazes. Zo, wat een mooie vrouw. Ja, dat, geweldig hè. Oh, Die is goed vaatje. opgedroogd hè, zeggen we. Nou, dan, uh, nou, nou, nou, nou. wordt een hele chique dame. Zeker, zeker weten. Ja. Nou, en ze deed het ook heel goed. Uh, dus, uh, nee, klonk als een uh, tiederlier. Zeker. Maar uh, Dwingelo hebben ze nu gehad he. Dat ja, is uh, Drenthe, ja. vlak bij Albert Jantra. Ja, ja, die stond niet tussen het publiek. Nee, het, hij had wel uh, even naar ons mogen zwaar. Het was net te druk, zei hij. Dus, uh, <laughs> ik heb het wel gevraagd aan hem. hoor. Dus, okay. uh, ja. okay. nee, misschien de volgende keer als het in Zandvoort komt. Ja, nou, dat, dat zal toch tijd worden. En ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan... totdat uh, uh, vorige, week, uh, is dat, ja, vorige week vrijdag hadden we weer een uitzending... met even geen rust aan de kust... En uh, zoals onze luisteraars wel weten... en nu jullie ook... Uh, doet Hanny uh, elke keer een, een hele leuke conference. En uh, die zijn meestal al om te gillen. Maar wat ze nu bedacht had... en het had van alles te maken met die passion. Want zij vond eigenlijk... dat voor het 200-jarig bestaan badplaats Zandvoort... dat de passion naar Zandvoort zou moeten komen. Wat is mooi geweest, hè? En ze heeft niets aan het toeval overgelaten. Ze heeft het helemaal uitgewerkt. En nou, we gaan jullie nu allemaal op, haar, op Hannies eigen wijze laten horen... hoe ze dat bedacht. En wie er allemaal langskomen. Ja, er komen heel veel bekenden langs. Ja, Zeker weten. Ga luisteren. Leuk. Eigenlijk is er toch maar één plek... waar de Passion 2026 vandaan kan komen...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 Want het zou toch geweldig zijn? Dan hebben we bij het 201-jarig bestaan van de Badplaats Zandvoort... een fantastisch evenement waar heel Nederland van kan meegenieten. Gaat het lukken? Ah, ik ben benieuwd. Ja, mooie, Dolly. echt leuk. Uh, ja, die was vorige week vrijdag bij jullie even ja. geen rust aan de kust. Ja. Voor de mensen die dat willen horen... aankomende vrijdag komen jullie weer natuurlijk. En weer met Hannie ja Jazeker. Oh, weer ja, met Aljus? Ja, ja, ja. Dus elke, ja elke, elke, altijd. Elke week. Elke om, twee weken. Om, de week ja. om de week zijn wij. en uh, Ja, ja, ja hanni doet altijd een, uh, een klein uh, verhaaltje. Op die dus, manier. Ja, op van hoe laat tot hoe laat? Van tien tot twaalf zijn we er. En uh, hanni die begint altijd in de tweede uur. Met haar uh, conferentie. Oké, okay, nou, dat ja. was weer heel leuk. De passion hier in uh, Zandvoort. Ja. Heel veel bekende <laughs> namen zijn langsgekomen. En, en de straten. En de bekende straten. En de watertoren die er niet meer is. En, nee, uh, en dat ze met het kruis over die kippen trappen. Die kippen helemaal voor me. Hè. En gemaakt door Hilde <laughs> natuurlijk ook. Hè? Ja, kruis. ook, ja, het ja. kruis. <laughs> nou ja, hartstikke mooi. Dankjewel, ja. Hanny, uh, voor uh, deze, <laughs> deze geweldige <laughs> passion uh, die jij uh, op de radio hebt gebracht. Yes. En uh, ja, wij gaan weer een uh, plaat draaien. Het gaat over uh, Maria Magdalena trouwens. Uh, oh, over deze mij. Deze plaats. Hier is uh, Sandra. De Passion hè? met uh, Harry en erachteraan Maria, Macht, Alena. We gaan op naar het uh, nieuws en weer van drie uur. En daarna zijn Dolly en ik en nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag. For self now Before you know The world Will be passing Us by So hear my song Come on It's time to Organize And I said we got to Put our heads together Let's start Come on For the children to see a much better life, 'cause all my hopes and dreams depend on what's in their mind.